and the Lord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 het leven en wat is je relatie met dit stuk? Oh, wat leuk. Uh, <laughs> ik ben uh, Robert-Jan Baas, ik ben uh, juridisch adviseur bij de gemeente Zandvoort. Dus ik ben uh, gemeenteambtenaar en ik ben uh, eigenlijk door de uh, burgemeester gevraagd om uh, dit traject te trekken. Dat is eigenlijk een beetje wat ik uh, nu door de week's doe. Ook door de week doe. Ja. En naast je zit toch een uh, buurman? Ja, klopt. Uh, mijn naam is Aik Kramer. Ik ben niet van de gemeente Zandvoort. Maar ben in dit proces uh, betrokken als een onafhankelijk beleidsbemiddelaar. Dat is een relatief nieuw begrip. Maar waar het op neerkomt is dat ik een bemiddelaar ben. En daarin uh, zowel de gemeente in het proces help. Maar ik ben ook toegankelijk voor de burgers. Hmm. Dus uh, mijn rol is een neutrale rol. Het is de bedoeling om het proces en de communicatie in dat proces te begeleiden. Okay. Nu uh, is dit geheel... Uh...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 Even uh, Astrid van de Veld van GBZ. GBZ wilde echt veel meer binding, erin anders is het uh, waardeloos. Uh.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 Uh, het is bij de hoofdingang, heb ik laten vertellen, bij de bibliotheek. En de, de ruimte is boven, maar we zullen voldoende en, bordjes neerzetten dat mensen het kunnen zien. Hoe, hoe heet het, het gebouw? De, de, die zaal, want de Louis-Daafschrift is natuurlijk een de, complex van gebouwen. De, de, de zaal heeft nog geen naam. Oh, de zaal zonder naam. Dit ja, is in ieder geval de ingang waar ook de bibliotheek is. Ja, ja oké, okay, prima. Dus uh, zaterdag 10 maart. Sorry, nee, ik zei zaterdag, maar u ieder geval op 10 maart. Uh, moeten we mensen zich daar nog voor opgeven?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 Ik wil een man, ik wil een man. Gebabo, gebabo, gebabo. Telkens weer. Gebabo, gebabo, gebabo. Je hoofd weer op mijn schouders. Gebabo, gebabo, gebabo. Dag, ouwe huis. Gebabo, gebabo, gebabo. En verder heet het leuk. Dit is mijn lot, mijn bestemming. Om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, alleen gedraagd.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 Nog één woord, nog één woordje maar. Morgen ben ik jouw praat. Vriendje, mag ik even met je praten? Jij en ik op de PSV-tribune. Alleen maar gebabbel. En verder geen met ik en nou veel als Gebabbo, ge ge Ben ik net zo dik als toen ge -babel, ge -babel, ge -babel. Ik wil jouw echo zijn Alleen maar En verder eten Oh, fijn gevoel, Wil Bedankt Ik kiet op nou op Nou, nou op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 Nou, je mag het gewoon op Nederlands uitspreken, vrijwilligersconsulent Consulent. van Pluspunt. Ja, Ik hou me een, een paar uur per week bezig met het opzetten van het vrijwilligersinformatiepunt in, in Zandvoort. Kortweg VIP Zandvoort. Ja, en en uh, hoe lang bestaat dat uh, VIP Zandvoort al? Uh, VIP Zandvoort bestaat nog niet echt. De bedoeling is dat de echte website gelanceerd gaat worden op 14 mei aanstaande. 14 mei. 14 mei met een grote vrijwilligersmarkt en de promotour in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger zal op die dag ook Zandvoort aandoen met een, een dj, met, met muziek, een springkussen, een tent en nou, wat je maar kunt bedenken. Leuk. Tezamen met de vrijwilligersmarkt.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 Informatie uh, rondom uh, vrijwilligerswerk en sociale wet, uh, wetgeving, vrijwilligersverzekering um, en de informatie van de organisaties. Hè. Mijn organisatie biedt vrijwilligerswerk aan, die kunnen de vacaturebanken uh, gaan uh, vullen. Maar,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 De oorspronkelijke vraag om een website die bij de gemeente neer is gelegd is gekomen van Leo Miesenbeek en Ivo oh. Lebbens. Twee doorgewinterde ja, bekende zandvoorters dus. in het vrijwilligerswerk die het bij de gemeente hebben neergelegd dat ze dat heel graag wilden. En de gemeente heeft het opgenomen in hun vrijwilligersbeleid en toen vervolgens als opdracht neergelegd bij, bij Pluspunt. Dat is nog eens een keer een stukje part, burgerparticipatie. Ja. Fantastisch.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 Oké, okay, ja. prima. Nou, wij Mooi, beloven... Wij, ja, prachtig. Ja, ja is echt... Uh, ja. ja, dan vraag je je af waarom is dat niet eerder geweest. Hè? Maar, ja, want ik heb uh, zelf wel eens lopen zoeken in Zandvoort. En daar was gewoon niets. Waar nee. je iets terug kon vinden ja. nee, en maar, dan ga je een plaats ja. verder. Maar ja. ja, als je hier toch De wilt. bedoeling in de, in de toekomst is ook... Er staat ook informatie op voor uh, scholieren, voor maatschappelijke stages. Uh, dat oh. we ook samen met ook het, het Gertsenbach ja. College daar een invulling aan uh, kunnen gaan, uh, gaan geven. Oké, okay, nou even ter uh, afsluiting. De website wordt wwwfip zandvoortnl Mocht u uh, een uh, vertegenwoordiger zijn van een uh, vrijwilligersorganisatie. Of mocht u zo, zo een vacature hebben voor vrijwilligerswerk. Uh, dan kunt u uh, op 28 maart tussen 7 en 8 uh, in het pluspunt neem ik aan. Uh, dan is er een informatieavond. En dan kunt u uw eigen vacatures inbrengen. Ja. Nou, heel erg bedankt uh, Ria dat je deze mooie... Uh, uh, ja, dit mooie initiatieven ondersteunen met je, met je aanwezigheid en uh, activiteiten. En uh, ik ook heel erg bedankt dat je hier wil komen. Graag gedaan. En ik hoop jullie wel. ook te zien, uh, net als alle andere vrijwilligersorganisaties, op de markt.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 volgende onderwerp Alzheimer café. goedemiddag. Goedemiddag. De kroegbaas Hans Houweling is ja, aan. geschoven. Nee. Nog niet dronken Nee. nee. Uh, Hans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 Ja. En, uh, dat is relatief hoog. dus je hebt zeg maar 13%, uh, je hebt toch gauw een, denk ik 20% mensen van uh, die uh, ouder zijn dan 65. Nou daar is, een, daar is ongeveer 5% van dement, hoe ouder die wordt trouwens neemt dat toe. Dus je zou het een beetje kunnen uitrekenen. Maar er, nou, daar, ik, een paar duizend is een beetje, ik ben er aan met halen, maar daar kom je toch wel, moet je toch wel een paar honderd mensen met dementie komen. Die zijn niet allemaal bekend en die zijn ook niet allemaal bekend bij ons.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 Dus dat is ook jouw, uh, jouw idee van mensen gaan bewegen. Sowieso, uh, nou ja. niet pas als je Alzheimer ja. hebt, maar liefst uh, nou ja. iets eerder. Maar ook als je Alzheimer hebt. Maar ook, ook als je Alzheimer ja. hebt, ja. Ja. ja. Het men zegt dus, er onderzoek dat als je bij, uh, is een bepaald onderzoek dat zegt dat 20 tot 50% van mensen met DMC zou kunnen vertragen door een goed bewegingsprogramma.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 Ik, ik, ja, ik zit nog even met, uh, ook voor de luisterers, een begrip uh, cognitief. Ja, cognitie is een beetje ingewikkeld woord. Dat dat, ja, dat zijn, ja, dat ga ik dag een, vertalen. Dat zijn de kennende functies, dus alles wat in je hoofd te maken heeft met kennis, met, met leren, met uh, onthouden. Dat personen herkennen? Dat is, uh, en het herkennen van personen, maar ook het herkennen van plaatsen, dus het functies. Ja, dat heet met een deftig woord cognitieve functies. Ja, ik wil het graag nog even.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 je kunt altijd binnenkomen. Het begint om half acht. Half acht avond. avonds. Even kijken. Het begint om... Uh, ja, de inloop is... Van... Even kijken. Dan lees ik het daar nou gelijk op. Het, uh, de zaal is open vanaf zeven uur. en Het programma begint om half acht. Okay. Het is een pluspunt noord. Prima. Dus uh, aanstaande uh, 9 maart... Uh, Alzheimercafé begint om uh, half acht. En de café is open om uh, zeven uur. Om zeven uur. een heel belangrijk onderwerp. Ja. Nou, uh, wil ik je heel erg bedanken Hans. Ja? Uh, okay, veel ja, plezier. Uh, goed dat je dit doet, het uh, ja. werk. Zeker als arts. heb ja. je ja. toch iets meer kijk op. Dan ja. krijgen mensen ook wat meer vertrouwen. Ja. Dat is heel erg veel uh, succes. En Dank je ik, wel. Ik, ik hoop je in die zin daar ja. nooit te zien. Uh, dat uh, ik, ze ik het zelf nodig heb. Oké. Dank je Hans. Nou, we gaan nu even naar de evenementen. Nee, we gaan even een stukje muziek draaien. We gaan eerst even naar MUZIEK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 Brighten up Even your darkest night You just call Out my name And you know Wherever I am I'll come running all oh, yeah baby To see you again. Yeah, the...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 Terug naar dienst. nieuws. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. Het aantal koperdiefstallen in Nederland langs het spoor neemt flink toe. In 2010 werd er langs het spoor 388 keer koper gestolen, het jaar ervoor 142. Vooral de treinreizigers is de dupe van de diefstallen. De koperroof leidde tot extra vertragingen. De schade wordt geschat op 13 miljoen euro... ProRail heeft politie en justitie gevraagd om extra inzet. Volgens de spoorbeheerder gaan de koperdieven langs het spoor steeds professioneler te werk... en weten ze precies welke kabels ze kunnen stelen. ProRail heeft inmiddels op veel plaatsen camera's opgehangen. In de Libische stad Zawiya wordt rekening gehouden met een nieuwe aanval van regeringsgezinde troepen. Volgens opstandelingen stuurt kolonel Gaddafi versterkingen naar de stad dicht bij de hoofdstad Tripoli... Eerder vanochtend claimden de opstandelingen in Sabia dat ze een aanval van regeringstroepen hadden afgeslagen. In de stad braken vanochtend vroeg hevige gevechten uit. Volgens een woordvoerder van de opstandelingen kwamen honderden zwaar bewapende militairen met tanks de stad binnen. Betrouwbare cijfers over doden en gewonden zijn er niet. De Libische leider Gaddafi is een nieuw militair offensief begonnen om steden terug te veroveren... waarover hij de afgelopen 18 dagen de controle is verloren.